Boersma kwam van de ARP, een van de partijen die opging in het CDA. Hij was aan het begin van de jaren 70 minister van Sociale Zaken... in de kabinetten Biesheuvel. In 1973 trad hij aan in het linkse kabinet NL. Na zijn politieke loopbaan stapte hij over naar het bedrijfsleven. Jaap Boersma is 82 jaar geworden.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 Vannacht een graad of 2 is morgens eerst droog, daarna vanuit het noordwesten veel regen en wind. Het wordt 8 graden. Tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Door wateroverlast is voor vrachtwagens de Heineoordtunnel in de A29 is dat in beide richtingen afgesloten. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Kilijnen-Plag. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Vandaag de grootste onderwijstaking in jaren achter de rug gehad. De hele arena zat vol met zo'n 50.000 ontevreden en bezorgde docenten. En natuurlijk was de aanleiding de bezuinigingen op het passend onderwijs. De afgelopen uur heb ik daar met Jo Hermans, hoogleraar opvoedkunde, over gehad. En die zei op zich dat passend onderwijs, om te proberen meer kinderen met een gedrag of leerstoornis naar de gewone reguliere scholen te krijgen, dat is op zich hartstikke goed. Alleen die bezuinigingen en de manier waarop het doorgevoerd wordt, ja, dat kan wel eens... tot problemen gaan leiden. Nou ben ik heel erg benieuwd of u nou ervaringen daarmee heeft. 0800 1121 is het telefoonnummer, dus 0800 1121. Mailen, dat is al uh, druk gedaan, dat kunt u blijven doen natuurlijk, kazaluna.ncrw.nl. Misschien heeft u zelf kinderen of kleinkinderen met zo'n uh, zogeheten rugzakje, als ze een etiket opkrijgen geplakt of een diagnose wordt gesteld... dat ze extra begeleiding hebben. Dan wordt daar nu nog geld voor beschikbaar gesteld... zodat ze in aanmerking kunnen komen voor extra zorg en voorzieningen. Straks krijgt gewoon een school een totale pot geld... en daar moeten ze alle zorg en extra begeleiding ook gaan uitbetalen... Misschien heeft u nu al kinderen op school zitten die extra aandacht krijgen... extra zorg nodig hebben. Hoe gaat dat dan in de klas? Hoe werkt dat daar? Heeft u het idee dat het uw kind goed doet of juist niet? En als u vorig jaar uw uh, hoogleraar Jo Hermans heeft gehoord... wat vond u dan van zijn mening? Dat we doorslaan met het labelen van kinderen... en ze continu maar etiketten van stoornissen geven. Wat zijn uw eigen ervaringen daarbij? 0800-1121 is uw telefoonnummer. Ik kan me ook voorstellen dat u denkt, waar gaat dat tegenwoordig over? Wij hadden ook moeilijke kinderen op school, maar die draaiden gewoon mee in de klas. En verder was er echt niks aan de hand. En naast al uw verhalen ga ik ook nog kijken hoe het met passend onderwijs in andere landen geregeld is. En dat wilde ik beginnen met iemand die jarenlang in Canada heeft gewoond. En sinds een aantal maanden weer terug is in Nederland. Eliane Duvecott, welkom. Hallo. Wij spraken elkaar nog wel eens toen je nog in Canada woonde om uh, je verhalen en uh, bevindingen uit dat land uh, met ons te delen. En in dit geval ja. is Canada wel een, uh, ja, een beetje een voorbeeld hè, van het passend onderwijs dat daar al gewoon heel lang is ingevoerd. Iedereen gewoon met z'n allen in het reguliere onderwijs. Nou ja, het, het, dat is zo, maar het is niet gewoon. Dat, dat zit, de kinderen zitten niet gewoon in een, in een reguliere klas die zijn de, de het is daar wel op een bepaalde manier geregeld. Je hebt uh, uh, allerlei uh, verschillende scholen, dus wel normale scholen, gewoon openbare scholen, yeah. die allemaal hebben ze dan één soort uh, zeg maar um, um, afwijking. Nee, ja, hoe moet je dat nou netjes zeggen? Uh, uh, per school, dus één school heeft dan bijvoorbeeld een programma voor dove kinderen en een andere school heeft dan weer een programma voor. ...autistische kinderen. He, dus dan gaan kinderen wel degelijk... ...met zo'n mooie yellow schoolbus... ...worden ze van thuis opgehaald... En naar een school gereden, maar dat is dan wel een gewone school, geen speciale school. Maar zitten dan alle dove kinderen bij elkaar of zitten de dove ja, kinderen? En maar wel op een normale school, dus met gewone kinderen. Dus Precies. ze hebben niet op iedere school voorzieningen voor alle mogelijke soorten verschillende kinderen die allemaal verschillende problemen hebben. Maar ze, ze sorteren dan wel die kinderen op problemen, maar die komen dan allemaal overal op gewone school. Gewoon scholen. op regulier, gewoon in het reguliere, reguliere onderwijs. Ja. ja, dus daar zijn dan voorzieningen voor, maar die zitten dan wel, voor zover het kan, of, of gedeeltelijk, in, in, in, in gewoon de normale les. Maar dan met een dove tolk erbij. Of die staat dan een... gewoon ja. naast de leerkracht of zo? Die... Ja, ja, ja, okay. ja. En dat gaat allemaal goed? Nou ja, dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Het, niks gaat ooit altijd goed natuurlijk. <laughs> maar ja, dat, dat is zo geregeld, dus dat functioneert. En, en ik, heb, ik, ik zou daar verder geen waardeoordeel aan durven geven of in hoeverre dat nou ideaal is. Maar dat is hoe, hoe het daar georganiseerd ja. is en, en, en hoe het daar werkt. Maar hoe groot zijn bijvoorbeeld de klassen in Canada? Ik kan me voorstellen dat die wat kleiner zijn dan hier in Nederland. Ja, euh, sorry, ik heb een soort broek. Oh, is niet zo goed. Um, uh, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Ik bedoel, mijn kinderen hebben er allebei te lagere school gezeten, maar ik denk gewoon, weet ik veel, 25 of zo. Normale grote, toch? Ja, dat is wel inderdaad. extreem klein. Of groot, hier gaan we richting nee. de 30, geloof ik. Ja, ja, maar er ja. wordt wel gezegd: het is natuurlijk idealer als je kinderen met een, met een, een gedrag- of leerstoornis. In de reguliere scholen en klassen gaat zetten... dat je iets kleinere klassen hebt. Dat je iets meer aandacht hebt. Ja, dat aan is zo, maar ze hebben dan, als er, als er zulke kinderen zijn, dan is er meestal wel meer dan één leerkracht. Dan is er op zijn minst een onderwijsassistent of zo. Ja, ja. Zo'n kind, als het bijvoorbeeld, er was één jongetje bij, bij mijn zoon in de klas en die had heel erg ADHD. En die had gewoon iemand naast hem zitten de hele tijd. Oké. Okay. En ja, dat scheelt dan, want dat is natuurlijk hier niet zo uitgebreid. Nee, ik, maar, ja, hij, dat, maar dat jongetje was wel tamelijk extreem natuurlijk. Hm. Ik bedoel, die, die, die, die, die, die zette anders gewoon de klas op stelt als er niet iemand ja, ja. voortdurend op hem lette. Ja. Hoe heb jij zelf kinderen? Ja, ik heb twee kinderen. En hoe hebben die het in Canada op school ervaren? Nou ja, ook, ook ja, met vallen en opstaan. Ik, bedoel, ik heb zelf ook, ook geen doorsnee kinderen... Die, en, en dat is dat vond ik wel goed van die hoogleraar in het eerste uh, uur die zei op een gegeven moment ook van ze zouden eigenlijk de leraren beter moeten opleiden zodat ze beter met uitzonderingen kunnen omgaan. Ja. Want dat is, bedoel, mijn kinderen zijn nu 18 en 23, dus die die die die die zijn uh, al wat ouder. Maar door een hele schoolgeschiedenis heen heb ik eigenlijk de ervaring dat dat le leerkrachten erg slecht met echte uitzonderingen kunnen omgaan. Want wat was er uitzonderlijk bij jouw kinderen dan? Ja, jeetje. Uh, uh, uh, van alles en nog wat. Uh, <laughs> ze zijn allebei... Uh, uh, uh, dus getest, hoogbegaafd. Weet je wel. Ze hebben een hoog IQ. Maar aan de andere kant hebben ze allebei pas in. Hoe in, heet het in Nederland? Groep 5 of zo. leren lezen en schrijven. Dus ja, dan krijg je de hele school wel in paniek. Dan begint iedereen te roepen. Dyslexie. En, ja. Maar die hadden helemaal geen dyslexie. Die leren gewoon anders. En die leren het op het moment dat het hun uitkomt. En niet dat het de school uitkomt. Ja, ja. En, en dat, dat is heel moeilijk. Ik, bedoel, ik heb wel eens gehad. Dat, maar dat was in Canada. Dat, dat, dat een, een, een juf aan mij. Echt haar, haar excuses kwam aanbieden. Je zegt van, jij ja, zegt, ze, de school is niet voor hem gemaakt. <laughs> en ja, het past gewoon niet. En ik denk dat er heel veel kinderen zijn die gewoon niet in het systeem passen. En ja, wie moet je dat verwijten? De leerkrachten, het systeem, de kinderen. Ja. Het, het werkt gewoon niet altijd. En het werkt, gewoon, het werkt natuurlijk voor het leeuwendeel van de kinderen, werkt het wel. Mm -hmm. Maar ja, er zijn heel veel uitzonderingen en daar, daar kunnen leer, leerkrachten niet, niet heel goed mee omgaan. En met jouw kinderen gaat het gewoon goed? Nu? nu? Nou ja, nog steeds met vallen. Ja, mijn dochter die studeert nu af op de kunstacademie. Die, die heeft, is een prachtige eindexamen te aan het maken. Dus okay. die is helemaal klaar en goed en uh, geweldig. En mijn zoon die zit nu in het uh, eerste jaar natuurkunde hier in Groningen op de Rijksuniversiteit. Oké. Okay. Nou, dat klinkt ja. op zich toch allemaal goed. Ja, ja, maar, ja. Ja, maar dat gaat ook nog steeds met, met vallen en opstaan. Ik ja. bedoel, die is nog steeds heel uitzonderlijk. Maar, uh, maar ja, ja, daarvan zei al, oh, Hermans ook van dat is ook niet erg, weet je. Dat, je kunt nee, het, kinderen het niet overal niet tegen erg. beschermen. En, en, nee, het is zeker niet, zeker niet. Maar, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat je, dat je uh, uh, uh, zulke kinderen hebben wel recht op, op, op uh, hulp. Dat ze ook... Uh, inderdaad passend onderwijs krijgen, of, of dat, ze, dat, he, dat ze toch ook uit de verf komen. Ja, ja. He, een, een jongen die gewoon uh, natuurkunde kan studeren, die, die is niet op zijn achterhoofd gevallen. Die, dat moet je toch zorgen dat dat niet mislukt op de een of andere manier. Ook als hij pas op zijn uh, negende wil le leren lezen. Ja. <lacht> maar heb je dan zelf nooit als moeder er ook achteraan gezeten van, nou kom op, boek pakken en... Uh... Oh ja, nee, nee, ik heb alles geprobeerd natuurlijk. Maar het, het, het valt niet af te dwingen. Nee? Dat, dat is, dat, ja, bij, bij mijn kinderen, vooral bij mijn zoon. door meisjes zijn dan toch altijd nog iets aangepaster. Maar, maar uh, hij, het is volstrekt onmogelijk om hem iets aan te leren. Al is het maar hoe hij zijn haar moet kammen. Dat, dat lukt niet. Je kan hem niets aanleren. Hij moet alles zelf leren, de hard way. Maar, en als hij het dan zelf leert, dan leert hij het ook... Ja, gewoon twintig keer zo goed, dat ja, ja. anders. Het is maar, een beetje dat de hoogleraar die zei op een gegeven moment... elke ouder heeft op een gegeven moment een punt dat hij denkt... het gaat helemaal fout met mijn kinderen. Ja, ja, ja. ja dat, dat herken niet, jij dat dan volgens wel. mij. Ja, nee, <laughs> Of ja. niet? <laughs> ja. ja. Nou, gelukkig gaat het nu met vallen en opstaan weliswaar, maar gaat het goed. Mag ik ja. jou danken voor uh, je verhaal, ook uit Canada in ieder geval... hoe het daar uh, ja. geregeld is. Ja, ja. En we spreken elkaar ja, wel weer een gedaan. keer. Dankjewel Eliane. Okay. Tot ziens. Dag hoor. Welterusten. <laughs> Dag. 0800 1121 is ons telefoonnummer. We hebben het over uh, het passend onderwijs. Vandaag natuurlijk een enorme, of afgelopen dag... een enorme staking geweest. 50.000 leerkrachten in de arena... die zich grote zorgen maken over hoe dat moet gaan... als er 300 miljoen bezuinigd moet worden. Klassen steeds groter worden, maar kinderen met een leerstoornis... wel allemaal in het reguliere onderwijs... die extra begeleiding moeten krijgen... waar eigenlijk niet meer de tijd voor is... en ook niet extra handen in de klas voor zijn tot nu toe. Daar zit de zorg in. En ik wil graag uw ervaring horen. Hoe zit dat als kinderen in de klas extra uh, begeleiding uh, nodig hebben. Krijgen ze dat ook? Is het goed voor ze? Wat voor effect heeft het op andere kinderen? En staat u misschien zelf voor de klas... dan kunt u zeker natuurlijk ook uw ervaringen met ons delen. 0800-1121 is het nummer. Piet, goeienacht. Uh, goeienacht. Vertel. <kijen> nou ja, ik ben ervaringsdeskundige in zover... dat ik alleen maar speciaal onderwijs gehad heb. Oké. Okay. En waarom? Waarom ben je naar speciaal onderwijs gegaan? Uh, zeer slechtziend. Want dat gaat tegenwoordig volgens mij vaker naar het reguliere onderwijs, hè? U zegt het goed. Ja. Namelijk, deze minister heeft het altijd over gewoon onderwijs. En dat stuit mij heel erg. Want speciaal onderwijs is namelijk ook gewoon onderwijs. Het gaat om de term gewoon. Ja. Ja. Dat vind ik heel erg, want mensen met een handicap zijn ook gewoon. U zegt het goed. Gelukkig. Ja, nee, ik heb ook ik... volgens mij een paar keer gewoon onderwijs gezegd, zit ik niet te bedenken. Maar... Het is regulier onderwijs. Ja, ja, nee, u heeft het helemaal gelijk. Het is gelijk. Banen en uh, een aangepaste baan, kun je ook zeggen. Maar ja. ze hebben het altijd over gewone banen, nou, dat stuit, mij. Maar daar wil ik het verder ook niet meer over hebben. Nou ja, in zoverre, dat sluit natuurlijk wel aan waar we, het, waar we het eerste uur over hadden. Dat iets dus gelijk tot een probleem en tot ongewoon wordt verklaard tegenwoordig. Ja, maar dat is hokjespolitiek. Ik ja. doe het net als het woord herkeuren. Het woord bestaat niet, want UWV zal het nooit gebruiken in een publicatie. Dat, dat is weer zo'n media hype en dan loopt iedereen achteraan. Ja, ja. Maar daar wil ik er nou niet over hebben. Want dan nee. moet ik wil even uitleggen hoe het zit natuurlijk. Met het speciaal onderwijs. Ja, hoe, hoe, ging de, hoe, hoe speciaal was het dan? Wat, wat kreeg we nou, anders voor het? Een kleine klas. Hoeveel kinderen in de klas? Uh, tussen de 8 en de 10. Oh ja, dat is wel. Um, en... De vakleerkrachten waren. Erg gespecialiseerd, vooral in het brailleonderwijs. Ja. Want waren het allemaal slechtziende of blinde kinderen? Nou, vroeger, heel vroeger werd het zo, werd dat ook nog gesplitst, maar op een gegeven moment uh, ook niet meer. Toen, werd, toen zat het gewoon uh, door elkaar. Oké. Okay. En waar zat, waar zat je dan allemaal? Met van alles nog? Ook kinderen die slechthorend waren of nee, de, nee, die nee, een nee, gedragstoornis nee, hadden? Nee, nee. Dat niet. Maar die gingen dus meer naar Sint-Michiels-Gestel. Dat, dat was toen uh, de, de basis van. Doofblinde kinderen noemen, noemen ze dat dan ook. Kijk, dat is ook weer zo'n hokjesdingen. Want doofblind wil ook zeggen slechtziend en slechthorend. Ja, ja. Dus die term wordt ook wel eens heel ruim ja. gebruikt. Ja. Maar in ieder geval, uh, ja. Maar goed, waren het waren kleine klassen. En hoe werd er dan lesgegeven? Nou, op zo'n uh, normale manier. Alleen het punt was natuurlijk wel, als je proefwerk had of je dit en dat, nooit inderdaad toen die braai-machines nog ratelden. Kun je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Nee. nee, maar goed, maar dat vind ik ook een beetje de doodsteek van uh, dit kabinet. Dat is die mensen die denken niet, ja, mag ik niet hard zeggen. maar Ik zeg het wel, want als wilde ze iets maar zeggen, mag ik het ook. Die denken gewoon niet na voor de grote gevolgen, vooral voor blinde kinderen. Want ik heb het gevoel dat heel het braille onderwijs ondergesneeuwd wordt. Want braille is heel, heel moeilijk. En vooral als je het bijvoorbeeld hebt over muziek, wiskunde, Duits, Frans. Engels ook gedeeltelijk. Ja. Dat, dat, dat, dat is niet bij te leren. Dan moet je echt een uh, ambulant begeleider hebben die constant bijspringt. Want die uh, leraar moet dat, als ze zo'n blind kind in de klas hebben... moeten ze dat wel goed onder de knie hebben. Want... Mm -hmm. Want anders kunnen ze, zeg maar, wat een kind aanlevert, bijvoorbeeld een proefwerk Frans of Duits of, of wiskunde of zelfs bij rekenen, hebben ze een heel aparte manier van, van braaien dan, dan, dan wij onze cijfers. Want ik heb vroeger ook braaien proberen te leren. Nou, dat is fabrikaat mislukt. Ja? Ja, dat is helemaal mislukt. Hoe kwam, waarom? Omdat het te moeilijk was of te... Nou, volgens, volgens onderwijsrechts die ook Van Gaal heette... en dat vond ik wel leuk, want tegenwoordig heb je een Van die nog ook al in het nieuws is, maar goed, het heeft een heel iets anders te maken. Nou, die vond dat ik niet kon lezen. Oké. Okay. Want het is een kwestie waar je even aapnoot misleest... maar je moet feitelijk lezen als, als, als een reguliere leerling, leerling ook leest. Ja, ja. En dat is best lastig. Maar in ieder geval, waar ik dus zo bang voor ben, dat is dat... Uh, uh, want uh, wat hoor je dus ook door, door de vakbonden? Ja, ik kan het allemaal niet goed beoordelen. Omdat ik, ja, ik zit dus niet meer op school. Ik werk überhaupt helemaal niet meer. Maar ja, goed, dat is een hele andere discussie. Um al die vakleerkrachten die je straks nodig hebt om de brailleschrift overeind te houden, bijvoorbeeld bij het geven van wiskunde, nou, die worden eruit bezuinigd. Ja, en dan ja. wordt het tegen de leerkrachten gezegd, zoek het zelf maar uit. Nou, ik, ik verspel dat het heel slecht af gaat lopen. Dat is dus de angst inderdaad die waarvoor er vandaag ook gestaakt is, hè? Dat is. Ja, ik vind het heel terecht ja. dat ze staken. Nou ja, waar, dat, waar de gast van vorige uur wel kanttekeningen bij plaatsen, want het is ook de manier waarop besturen daarmee omgaan en de manieren hoe het geld besteed gaat worden. En dat is ja, de vraag goed. of daar de kwaliteit te zitten... om dat op een goede manier door te voeren. Ja, goed, maar in principe kunnen ze met het geld de computers kopen. Want ik heb begrepen dat die uh, scholen helemaal autonoom zijn... in het besteden ja. van het ja. geld. Ja, ja. Ik zag vanaf afgelopen avond... Was bij uh, RTL Niels was een, een jongetje wat heel slechtziend was... en die in de gewone klas zat met een grote laptop en het, het schoolbord. Ja, weer de in, die zegt gewone klas. Ja, dan zeg ik het ook. Klas. Ziet u? <laughs> Stom van mij, zeg. Als we nou eens afspreken, iedereen die de fout gaan, een extra euro in de pot van de heer de jaar gegooid, dan hoeven we niet te bezuinigen. Ja, ik denk dat we dat we snel binnen zijn. Ja. Nee, maar zonder gekheid. Maar dat jongetje zat in ieder geval in een reguliere klas, en die had dan het schoolbord wat voor de, voor de klas hing, dat had hij in een extra scherm voor zich. Ja. En inderdaad een, een laptop, waar alles, alle opdrachten echt drie keer zo groot waren, waren, waren, waren neergezet. Ja. Waardoor hij dus gewoon in de reguliere klas mee kon komen. En waarvan zijn vader ook zei van ja, ik ben zo blij dat dat lukt. Want daardoor heeft hij niet zo'n predikaatje gelijk op zich... maar kan hij als het goed is gewoon meekomen. Ja, maar weet je, die predicaat die maakt de kinderen niet... maar dat doet de media, dat ja. de politiek... Nou, doet namelijk nou, nou, nou, nou, nou, dat doen de scholen hoor in dit geval. De media maken niet het etiket. De scholen die plakken er een etiket op op kinderen. Ja, kijk, ik je wat het is, maar ik geef net aan een voorbeeld. Kijk, mensen kunnen best in de reguliere klas zitten. Alleen je zult, net als die vorige mevrouw, ik weet niet meer hoe ze heette... Eliane. Eliane, die zei van ja, bij zo'n uh, druk kind zul je iemand bij moeten hebben om zo'n kind letterlijk te temmen. Ja, ja, precies. Kijk, bij een dove zul je tolk moeten hebben, maar als je inderdaad in een klas drie blinden hebt, nou dan wil ik zien hoe een leerkracht die proefwerken van, van die kinderen nakijkt. Ja. Dat kan niet. Ja. ja. Dat, uh, dat, dat wordt echt een heel groot probleem. En ja, en ik praat dus helaas uit ervaring, want mm -hmm. ik moet ook zeggen, ik, ik had een, een reguliere school dat ik nooit aangekund. Nee? Nee. Waarom niet? Um, ja, dat gaat, dat het misschien voert het dat te ver door. Dat heeft ook met psychologische dingen te maken. Ik denk dat het voor mij allemaal te heftig. Te... Dat is nu ook dat ik in de WHO zit. Ik heb in de WSW gewerkt. Nou, op een gegeven moment ging dat gewoon niet meer. Kijk, ja, en dan moet je beseffen, jongens, je moet je ermee stoppen. ja. ja. En uh, ja, goed, de ene blinde kind zal het redden, maar de andere niet. Ik bedoel, uh, ik heb toevallig een vriend die mij vroeger... Uh, ook psychologisch uh, begeleid heeft. Nou, we hebben nog steeds contact, dus ruim 40 jaar. En uh, nou, hij, hij, hij zij heeft altijd bij mij vraagtekens geplaatst op het gebied van onderwijs... omdat ik het anders niet zou redden of misschien helemaal niet. Okay. Want feitelijk is voor mij heel moeilijk gegaan, ook de MAVO. Want juist omdat ik niet kon lezen, ja, dan kreeg je bijvoorbeeld in Engels en Duits, dan kreeg je dat, de choice en zo. Nou ja, ik ging op een gegeven moment maar gokken, want ik snapte het niet. Ja. Ja. Maar inderdaad, dat, dat, dat, dat, dat brailleonderwijs is zo'n speciaal onderwijs. Als je daar de teachers, zoals ze dat noemen, of ambulante begeleiders eruit bezuinigt, doordat de leerkracht het zelf moet doen, dat, dat gaat fout. Ja. Nou, Piet, bedankt voor de waarschuwing. Nou ja, of, of die minister daar wat mee doet, zolang hij inderdaad gewoon en regulier onderwijs door elkaar haalt. Of zij, ja precies. Nou, we hebben hem regulier, regulier, regulier. Inderdaad. Precies. We hebben hem goed ingestampt eventjes. Ja. Fijne nacht nog en bedankt nou, voor het bellen. ik hoop bedden. dat er leuke ervaringen binnenkomen en, en ik hoop dat zelf een blind kind belt. Hoe dat nu is? Uh, hoe dat inderdaad nou, nu is. Ik denk ja. wel dat hij ligt te slapen nu. Nou ja, een uh, blinde jongere dan die uh, twintig is of zo en die dat net gehad heeft of zo. Nou, bij nou, die deze nou universiteit studeert vandaar krijg je natuurlijk hetzelfde probleem. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Bij nee. deze, dus de oproep in 0800 1121 is ons telefoonnummer. Gaan we zo meteen verder praten met andere gasten? En dan zal ik ook wat mailtjes voorlezen. Eerst even naar wat muziek. If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 Eric Bip met Moving Up. Er wordt druk gemeld naar Casaluna@ncrv.nl over het passend onderwijs. Jeanne Korsen die heeft ook gemeld. Schrijft, ik werk al meer dan 35 jaar met veel plezier in het middelbaar onderwijs. Ook op de HAVO, VWO en Gymnasium heb ik steeds meer te maken met autisme, dyslexie, dyscalculie, ADHD. Nou, ga zo maar door. Voor mijn tijd werden ze allemaal min of meer met rust gelaten. Maatschappelijk geaccepteerd. En nu is het streven naar maakbaarheid een recente ontwikkeling. Maak ook een zuiver onderscheid tussen probleem, dat moet worden opgelost, en verspreid. Dat juist aandacht en geduld vereist. En waarom stellen we intellectueel zulke hoge eisen aan onze jeugd? Waarom laten we ze niet veel meer in hun wezen? Zoals mijn bijna 87-jarige moeder me heel wijs adviseert. Investeer in de opleiding van het onderwijzend personeel en leven het Vins model. Kijk, ervaringsdeskundige uit het onderwijs, dus, Sjanne Korsten. Dankjewel voor het mailen. We gaan eens kijken hoe mevrouw, uh, wat mevrouw Driessen vindt. Goedenacht. Goedenacht. U bent oma, begreep ik, van kinderen die een, een, een ja, van etiket hebben, mag ik het zo zeggen? Van negen kleinkinderen. Negen ja. kleinkinderen, kijk eens aan. En uh, ik had een vraag. Ja. Vroeger had je een lompschool. Ja. Dus geen p erachter, want dat zeiden ze vaker. Uh, en dat was voor kinderen die achterstand hadden. Die kwamen in kleinere klasjes... En wat ik uit ervaring weet van eigen neefjes, maar ook van bekenden... ...kwamen die naderhand gewoon op de, uh, uh, als ik het kan uitspreken, reguliere scholen terecht. Ja. Die hebben gewoon de middenscholen en alles kunnen volgen en zijn geëindigd zoals iedereen. Nu hebben ze uh, geen lomscholen meer. Nu hebben ze speciale scholen. En daar zitten dus ook uh, schizofrene kinderen in en andere gevallen wat u allemaal vertelde. Mm -hmm. uh, die moeten natuurlijk ook extra hulp hebben. Yeah. Maar waarom de kinderen met de achterstand daartussen zetten? Uh, want die nemen heel veel dingen over uh, van die kinderen met extreem gedrag. Yeah. En Dat is dus... eigenlijk wat nu, dat hele passend onderwijs, hè, waar, waar nu zoveel om te doen is, dat is juist opgericht, de plannen aan zich, om die leerlingen juist naar het reguliere onderwijs weer te laten teruggaan. Dus dat is wel wat men juist wil proberen... om minder kinderen in dat speciale onderwijs te krijgen. Alleen echt de, de, de, ja, angst, de ergste gevallen, zeg maar. dus de meest moeilijke kinderen... die blijven in het speciale onderwijs. Maar de kinderen waar u het over heeft... die zouden dus juist weer naar de reguliere scholen terug moeten. Ja, en ik vind zelf uit ervaring dat de leerkrachten te snel zeggen... Uh, die heeft ADHD. Ja. Of dit kunnen wij niet aan. Uh, hier hebben wij niet voor geleerd. Want is dat met uw eigen kleinkinderen dan het geval? Want u zegt, ik weet dat uit ervaring? Ja, oh ja, dat spreek ik uit ervaring. Uh, kijk, we hebben bijvoorbeeld een kindje. Die ligt, ik, vier jaar achter. Ja. Uh, dat is het logo dat zij even op zo'n speciale school, maar liever gezien, LOM school, mm -hmm. kwam. Om die achterstand in te halen. Ja. Want die mogelijkheid bestaat. Uh, maar nu nemen ze ook. Extreme gedrag over. Want dat, dat kind dat zit nu op, in, op sociaal onderwijs? Dat zit nu op zo'n speciaal onderwijs. Ja. En die nemen extreem gedrag over. En als ik dat zo bekijk, ben ik bang, want uh, inmiddels zitten er twee op. De derde gaat erheen. Uh, ben ik bang dat die allemaal dat extreme gedrag overnemen... en dat we eigenlijk verder van huis raken. Ja, ze kopiëren eigenlijk het, het gedrag... Terwijl u ze zegt... Kopiëren als we... het gedrag. Van kinderen die, die het moeilijker hebben of die, die meer afwijkingen ja, hebben. Ja, en dan hechten ze zich aan kinderen... en dan hebben die kinderen hebben erg genoeg uh, nog meer ziektes... Uh, en dan worden ze langdurig opgenomen in ziekenhuizen en alles. Maar die andere kinderen gaan zich daaraan hechten. Ja. Dus die missen ze. Denkt u dat ze mee zouden komen in het reguliere onderwijs? Blijf. Denkt u dat ze mee zouden kunnen komen, uw kleinkinderen, in het reguliere eh, onderwijs? Het reguliere kindje denk ik niet. Nee, maar u zegt het moet niet te snel in ieder geval naar het onderwijs. Nee, dat denk naar speciale ik absoluut onderwijs. niet. Nee. Uh, maar wel uh, als het zo'n lomschool was zoals wij dat van vroeger kenden. Ja, ja. Dan okay. wel. Nou, bedankt voor het bellen, mevrouw Driesen. Ja, ik hoop dat daar eh, ook over gepraat wordt. Dat daar iets aan gedaan wordt. Ja. Dat er eventueel een lomschool terug kan komen. Ja, ja. Maar goed, het idee wat ik zei van het passend onderwijs. is dus wel het idee dat er meer kinderen weer naar het reguliere onderwijs ja. toe gaan. Wat u zei wat vroeger gebeurde na de lomschool. Maar goed ja. dat u gebeld heeft. Oké. Okay. Okay. Dankjewel. Fijne nacht nog. Dag hoor. Hi. Else Odding die uh, had ook gebeld. En hebben wij die nu aan de telefoon of niet? Ja, kijk eens aan. Hartstikke fijn. nacht. Mevrouw Olding? Ja? Ja, u had een, een erg interessante mail gestuurd. Dus we hebben u even gebeld. Omdat dat toch prettiger praat natuurlijk... dan dat ik de hele mail ga voorlezen. U heeft zelf uh, meer dan ervaringen, mogen we vertellen. Ja. ja. Met ja, rugzakjes. Ja, ja. ja. Vertel. Ja, we hebben... Nou, we hebben, we hebben vier kinderen... maar waarvan de oudste twee dus wat problemen hadden. Omdat er eentje epilepsie heeft... en de ander een, een halfzijdige spastische verlamming heeft... En ja, dan verzeil je dus in dat circuit. <coughs> hoe gaat dat? In dat, in dat circuit verzeilen. Nou ja, ik vraag me af ja. hoe gaat dat, de, de, wat is het, jongst of oudste, degene met epilepsie in ieder geval, op het moment dat hij naar een reguliere school gaat? Wat ja, gebeurt toen er had dan? Hij nog epilepsie. Nee, toen oh, had hij nog geen epilepsie. Okay. Hij kreeg dat op die reguliere school en uh, daar is hij ook gewoon gebleven. En euh, nou ja, door het hele verhaal was een gedoe om hem ingesteld te krijgen. Dus die is toen uiteindelijk opgenomen in de in de Krukjeshoeven, Dat is zo'n epilepsiecentrum om, nou ja, om hem goed in te stellen. Ja. En toen is die daarna zou die dus naar de middelbare school. Nou ja, we hebben hem een jaartje extra basisschool gegeven om hem weer de overgang te laten maken. Maar goed, toen moest hij dus naar de middelbare school. En toen kwam ik daar dus aan met een kind met een lastig instelbare epilepsie. En dan moet je praten als brugman. Want de school zit daar eigenlijk niet op te wachten. Wat zegt u? Een school zit daar eigenlijk niet op te wachten dan? Nee. Nee. Die, die, die zeggen wel heel vriendelijk dat het zou moeten kunnen. Maar daar zitten dan zoveel mitsen en maren bij. Dat je dan alle zeilen bij moet zetten om, uh, om, uh, om hem geplaatst te krijgen. En dan was het, moet ik zeggen, dan was het met hem nog relatief makkelijk. Omdat hij het reguliere basisonderwijs volledig had doorlopen... en op dat moment goed ingesteld was... en ik al een begeleider had voor hem. Oh, oké. Okay. Kon dus die dan die mee naar die middelbare school ook? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dus die, die, die helpt je dan om te zorgen dat zo'n kind daar uh, geplaatst kan worden. Maar met die tweede zoon, die spastisch is... die is aanvankelijk geweigerd op de school waar die nu dan wel zit... omdat ze uh, dat niet aandurfden. En waarom durfden ja, ze niet aan, hebben ze dat verteld? Ja, de, de, vanwege zijn spraakstoornissen en hij zou verzuipen in die klas en hij zou uh, het niet redden, want het was ja, een praktijkschool. Hij zit op een praktijkschool, er zitten natuurlijk toch sowieso al kinderen met een leerachterstand En uh, ze dachten dat hij dat niet aan zou kunnen en toen dacht ik van ja, maar ik ben degene die kan beoordelen of hij dat wel of niet kunnen yeah. kan en niet jullie. En dus daarvoor heb ik uh, in hele hoge bomen moeten klimmen tot aan wethouders en Tweede Kamerleden toe. Echt waar, ja? Tot dat ze me een tweede kans gegeven hebben, dus het jaar erop. Dus hij heeft een jaar gemist. En toen het jaar erop hadden ze daar een nieuwe zorgcoördinator op die school. En die had zoiets van, nou, ah, dat moet toch eigenlijk kunnen? En dat was mijn geluk, dat, ik, dat daar dus een nieuwe zorgcoördinator kwam. En ja. die dacht van, nou, ah, maar dat zou toch moeten kunnen? En dat kon en, ook. En het gaat goed, want hij zit daar nu voor het, het vierde jaar en hij is op dit moment de beste van de klas. Echt hoor? Uh, ja, nee, echt geweldig. <laughs> en, maar wat, wat ik met name eigenlijk wilde zeggen in dat mailtje is dat het voor kinderen die uh, niet regulier zijn, om het al zomaar eens te ja. zeggen, zo heel erg belangrijk is dat ze met normale, tussen aanhalingstekens, kinderen omgaan. want op het moment dat onze tweede zoon dus, die spastisch is, naar het gewone onderwijs ging, zag je hem opbloeien. Ja? Ineens kon hij heel veel meer. Waarom merkt hij dat ja, dan, concreet? Nou ja, het probleem is natuurlijk dat op zo'n mythielschool zitten heel veel kinderen. Dus een een mythielschool is een school voor kinderen met een lichamelijke handicap. Mm -hmm. Er zitten heel veel kinderen die heel veel niet kunnen. En dus ook heel veel zorg nodig hebben. Maar er zitten ook kinderen, zoals hij, die best een hele hoop zou kunnen als je het hem maar laat doen. Ja. Maar het is natuurlijk zo gewoon makkelijk om hem in de meute mee te nemen en hem ook maar gewoon alles voor te kouwen. Ja. ja, dan gaat hij niks vanzelf doen natuurlijk. En hij heeft ook niet dan voorbeelden van kinderen die verder zijn, zeg maar, waar hij zich aan op kan trekken. Nee, nee. nee. En dus vandaar dat het voor hem een zegen was dat toen hij op een gegeven moment naar een, ook een reguliere basisschool ging. En dus was het ook een heel erg teleurstelling dat het toen naar de middelbare school niet lukte. Ja. Maar goed, na een jaar dus wel. Maar was je en... ook niet heel erg bang dat hij juist gekwetst zou gaan worden of gepest zou gaan worden? Als hij naar uh, regulier onderwijs ging? Nee, toen niet meer. Nee? Nee, toen stond hij inmiddels zo stevig in zijn schoenen en wist hij wie hij zelf was. Ik bedoel, die eerste jaren op de middelschool waren goed voor hem hoor. Want hij is wel begonnen in een groep 1 op een reguliere school, maar dat ging echt helemaal niet. Dus die, die, die eerste paar jaren op de middelschool waren goed om hem wat verder in zijn ontwikkeling te laten zijn. Maar ja. toen was hij eenmaal zo ver dat dat ging. En pesten is niet zo erg. Ja, pesten is natuurlijk heel vervelend als je dat overkomt. Maar kinderen worden er ook weerbaar van. En met name kinderen met een handicap... die worden hun hele leven, ook in een volwassen tijd... geconfronteerd met het feit dat ze anders zijn dan anderen. Dat is eigenlijk en wat de hoogleraar uh, wat Jo Hermans in het eerste uur zei. Hè? Je kunt ze ja. niet overal tegen beschermen. Ze moeten ook mee kunnen nee. draaien. In, en, nee. ja, opgewassen zijn ik tegen de niet, echte ik, wereld. Ik heb niet het eeuwige leven. Dus zij zullen toch op een gegeven moment zichzelf moeten kunnen redden. Ja. En als ze niet zo ernstig gehandicapt zijn... dat dat überhaupt niet aan de orde is... en dat is dus met hem zo... Dan Probeer je natuurlijk de best mogelijke opleiding voor je kind te krijgen. Ja, ja. En dat is denk ik voor heel veel kinderen inderdaad gewoon in het reguliere onderwijs. Maar dan wel met een hele hoop ondersteuning. Ja. En, dat, en dat, is dat is natuurlijk een punt van zorg. Daar vrees ik voor hoor. Ja, ja. Want als ik zie hoeveel tijd mij dat gewoon persoonlijk kost om het allemaal te laten blijven lopen. Ja, dan moet je echt heel veel tijd insteken. Nou ja, het vergt dus wel als ouder ook enorm doorzettingsvermogen. Ja. Om het voor elkaar te krijgen. Ja. Want de medewerking ja. is er niet altijd. Maar ja. is het dan, had u het idee dat het onwil is van de klas? Of eigenlijk onvermogen? Omdat ze zeggen, nee, eigenlijk onvermogen. kunnen ze het gewoon niet aan. Ja. Onbekendheid. Ik bedoel, als je natuurlijk op een gewone school zit met kinderen die alles, alles kunnen bewegen en doen. En dan komt ineens een jongen binnen die, waarvan zijn, zijn rechte rechterarm en benen het niet doen. Ja. ja, daar kijk je daar toch een beetje vreemd tegen aan. En zeker als hij dan ook gewoon mee wil doen met de gymnastiek. En dat eigenlijk ook best blijkt te kunnen. Uch, op zijn handig. niveau. Dan, maar dat is natuurlijk. Dat is dus, nee, er was van die school absoluut geen onwil. Maar meer zo van. Oeh, wat, wat, wat, wat overkomt ons nu? Ja, ja. En dan vergt het dus gewoon uh, deskundige begeleiding van zo'n ambulante begeleider, Die dus uit dat circuit komt en dus weet wat je wel en niet kan verwachten van zo'n kind. En, uh, en een dappere school. Dus wat dat betreft heb ik het uiteindelijk goed getroffen ja. uh, met de scholen. Maar. Het, het, kost, het kost ze veel tijd. Nou. Dankjewel, en je Elsa. Wel zijn. Ja, graag gedaan. Goed verhaal in ieder geval. En Verhelderend <laughs> ook voor hoe dat er op, op scholen aan toe gaat. Bedankt voor het bellen. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dan gaan we eens naar een ander land toe. Het is wel leuk dat er ook mailtjes uh, komen over... bijvoorbeeld iemand heeft gemaild over hoe het in uh, Frankrijk is... die daar zelf op de kleuterschool werkt en zegt... ja, ik heb het gewoon uh, druk... Maar niet extreem, gewoon druk. En ook hier is de tendens om het kind te problematiseren. De school wil hem het liefst naar een passend onderwijsschool toesturen. Wij zijn tegen en willen dat de school meer de best doet. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal als wat we hier in Nederland horen. Of in ieder geval de tendens die er is. Maar hoe zit dat in IJsland? Edwin Zanen, die woont daar. Edwin, Hi, goedenacht. Hai, goeienacht. Uh, het schoolsysteem in IJsland zit sowieso totaal anders in elkaar, hè, heb ik begrepen. Uh, ja, er zit hier... Uh... Je begint uh, op je tweede eigenlijk met je, met je schoolloopbaan. Zo? Van twee tot zes gaan kinderen naar uh, een soort ja, playschool, leekscholen play heet het in het IJsland. Een soort kleuterschool? En, ja, een soort kleuterschool. Of ja, kleuterschool-kleuterschool gecombineerd. En uh, omdat iedereen uh, evenveel recht heeft, ook op werk, met heeft gewoon met de emancipatie uh, van de samenleving te maken, uh, gaan de kinderen daar naartoe. En het is meer een onrecht dat je je kinderen. als je ze er niet naartoe laat, zou laten gaan. En ja, het is vijf dagen in de week. Um, uh, ze eten er warmte tussen de middag. Al die uh, lijkschola waar er heel veel van zijn. Uh, die hebben allemaal eigen keukenpersoneel. En dat, dat is perfect verzorgd, zeg maar. Dus daar komt iedereen bij elkaar. En, en daar, ja, weet je, daar wordt. Uh, daar het liedje zingen. Daar wordt uh, traditioneel uh, gegeten. Noem maar op, allemaal. Dus dat wordt met uh, de basis gelegd voor, uh, voor de toekomstige generatie uh, eilanders. Ja, ja, ja. Maar, maar leren ze dan, wat je zegt, tot aan hun zesde jaar... leren ze dan ja. al lezen en rekenen of is het gewoon echt vooral spelen? Nee, nee, nee. Ze leren uh, lezen en rekenen met name in het laatste jaar. In de, in de voorbereiding. Onze dochter die zit nu in het laatste jaar en die gaat volgend jaar... Zeg maar, naar, naar de, de vervolgstap, uh, naar de gruenschooling van zes tot zestien is dat. En uh, die zit nu in de voorbereidende fase, zeg maar. Uh, dus die leren zo, zo spelende wijze wat, uh, wat meer schrijven en rekenen. Maar het is... Het is uh, ja, het is niet zozeer, het is echt een plaats waar, waar wel een curriculum is. Weet je? Er worden bepaalde onderwijsdoelstellingen nagestreefd. daar. Het is geen, geen bezigheidstherapie voor kinderen, zeg maar. Nee, oké. Okay. En, en dan en, uh, naar tot je zestiende vervolgens naar de, basis, ja, dan, de basisschool ja, zoals wij hebben. Ja, je naar de, dat heet een Grunescorn. Dus met de, de de basisschool. Ja. En die is vrij uitgebreid en vrij lang. En meestal gaat het over twee locaties. De eerste gedeelte. De eerste helft is op één locatie en dan ga je de tweede helft naar de andere, omdat anders een te grote uh, ja, leeftijdsrange zeg maar, op één school uh, zou begeven. En ben je daarmee klaar, dan, uh, ja, dan kun je de vervolgstap naar uh, een hogeschool of een universiteit uh, gaan nemen. En gebeurt dat veel? Dat gebeurt heel veel. Ja, het onderwijssysteem is, is behoorlijk uh, heel, is heel goed ontwikkeld. en Ondanks uh, de crisis in, in 2008 is het onderwijssysteem iets geweest. Wat, ja, er, is, er zijn wel bezuinigingen geweest, maar niet, uh, niet, niet, op, niet op enorme schaal. We uh, je, je zitten op een klein eiland, van 300.000 mensen. Ja. Uh, ga, je, ga je op je toekomst bezuinigen, want kinderen zijn de toekomst hier. Ja. Ja, dat is ja. de volgende generatie eiland, anders is het onbewoond hier. Ja. En, uh, dus daar, ja, daar, daar doe je alles voor om, uh, om die zo goed mogelijk te prepareren op dit, uh, voor de toekomst. Maar hoe gaat het dan met kinderen die minder goed meekomen? Het is afhankelijk van uh, waar ze uh, wonen in, in uh, dat opzicht. Kijk, in de in de en omgeving daar wonen 200.000 mensen. Dus er is een heel groot draagvlak ook voor uh, speciale onderwijsinstellingen. Okay. Maar in de rest van het uh, van het eiland, wat zo'n twee keer zo groot is als Nederland, van Nederland, uh, daar wonen 100.000 mensen. Dus Je kunt je voorstellen dat de scholen die daar zijn, die zijn veel kleiner. En uh, zie je, dus dat. Uh, specifieke gevallen binnen het bestaande schooltype opgevangen worden. Dus er zit gewoon anders door gewoon elkaar. Ook fysiek, ja, er wordt fysiek ook de afstand te groot. Je moet je voorstellen, dat zijn schooltjes ja, waar gewoon de complete jeugd van een dorp uh, bij elkaar in de klas zit. Ja, ja. Weet je, dat zijn klassen van 15 of 20, afhankelijk van, uh, van het gebied waar je zit. En dan maar. ook nog eens verschillende leeftijden waarschijnlijk. Dat zit de hele reis door elkaar, ja. Ja, ja, ja. Dus daar is het... Minder snel dat, dat, dat uh, bij jullie zeg maar, kinderen een predicaatje krijgen van die sport niet of die heeft een probleem. Ja, het is gewoon nee, net een leer. Het wordt heel veel binnen de binnen de scholen uh, opgevangen en de scholen kunnen daar voor een specifiek geval kunnen ze uh, bijstand zeg maar inhuren. Oh, dat kan wel. Wel van die ja, ambulante ja, ja, ja. begeleiding, dat is wel mogelijk. Ja, ja. ja dat klopt. En is, wordt er, is er een heel streng regime op school? Dat kinderen snel terecht worden geweest als ze afwijkend gedrag vertonen of zijn ze juist heel soepel? Um, nee, nee, nee. De scholen zijn wel behoorlijk uh, strikt. IJsland er is, er is een, een samenleving waar, uh, waar weinig uh, gedoog is, hebben we nog geen IJslands woord voor gevonden. Dus het is uh, zoals het is en uh, daarin heb je, je aan te passen. Dus die regels zijn heel heel strikt, omdat daar anders, ja, dat, daar, daar heeft men ervaring mee in het verleden, anders wordt daar uh, direct de grens op gezocht en, uh, en, en gaat men daar overheen. Ja. Nou, ik moet aan denken omdat natuurlijk hier nu vaak, omdat we het in het eerstuur ook over hadden, dat er steeds sneller ook wordt gezegd. Ja, een kind kan er niks aan doen of heeft een probleempje. Of uh, terwijl je ook kunt zeggen van ja, dit hoort gewoon niet in de klas. Klaar, je gedraagt je. Ja, dat gebeurt hier. Ja. En dat laatste gebeurt dus eerder in IJsland. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, absoluut. Wat misschien niet eens heel slecht hoeft te zijn, dus af en toe. Nee, als ik zo maar heen kijk, denk ik dat het heel goed is. Nou, leuk om eens te horen. Tot je zestiende, dus zit je gewoon op school. Waar wij op ons twaalfde klaar zijn. Zonder uitzondering, Ja, zonder uitzondering. Edwin, dank je wel. Oké, geen dank. En goeie nacht nog verder. Dag hoor. Ja, dank je. Doei Mevrouw Holderiks heeft gebeld op 0800-1121 de indruk dat ze wel gauw een rugzakje opgespeld krijgen. Mevrouw wacht we beginnen even opnieuw, want u was nog niet op de radio te horen. Wat, oh. hoe, wat zei u? Uh, nou, ik, ik, vind, ik krijg nu de indruk dat ze wel gauw een rugzakje opgespeld krijgen. Hoor. Ja. Want, uh, maar, en en uh, ook wel kinderen die dan lastig zijn, die ze liever kwijt zijn. Dat hebben wij vroeger gehad. Het was een, een lastige jongen. En Uw eigen zoon? En, wat zegt u? Uw zoon? Ja, ja, ja, het is allemaal goed gekomen hoor. Maar uh, toen werd ik wel uh, gevraagd om bij de schoolarts te komen. En die zei: Nou, lichamelijk is die wel goed, maar geestelijk timmert die niet hoog. En uh, we hadden gelukkig een hele prettige en uh, goede vrienden- en kennissenkring. Die adviseerde ons om hem naar uh, de, de professor Watering te gaan en te laten testen. Mm -hmm. En ja, hij heeft nu 65 hoor, maar goed. Oh, dat, echt waar. De Hoe de oud bent dan, u dan, als ik vragen mag? Het had verkeerd af kunnen lopen. Hoe oud bent u dan, mevrouw Holdrix? Ik ben uh, 91. Zo, kijk eens aan. Nou, ja. dat klinkt u nog aardig kwiek, mag ik zeggen. Ja, ik, ik speel nog aardig mee. Ja. Maar, uh, <laughs> maar goed, u zei het had verkeerd af kunnen lopen, maar het is goed gegaan. Ja, en, uh, maar toen is dus hij daar getest professor Watering, en uh, toen was hij uh, hoogbegaafd. En toen dacht ik, nou ja, als die nou toch niet achterlijk is, dan moet er toch wat van terechtkomen. En weer met veel adviezen en uh, uh, naar goede scholen zoeken. Heeft hij nou, uh, heeft hij toch een, een, een universitaire studie, uh, economie met bijzakrechten. Dat weet je dus, uh, dan. En uh, hij heeft uh, in ieder geval de, de, de, de maatschappij geen geld gekost. Hij uh, betaalt goed zijn belasting. Maar hoe heeft u dan als moeder destijds heeft u hem heel erg achter zijn broek aangezeten? Of nou, je meer ruimte gegeven? Ja? Ja, nou, <laughs> nou Ja hoor, ik hield het goed in de gaten. Want de ene keer had hij een negen en dan een twee. Dus het gemiddelde was een feit, dat schoot ook niet op. En uh, door go ja, goede scholen die, die, die hem niet loosden, die hem qua karakter aan konden. Ja. Uh, en, en, en ook de advies opgevolgd. Ja. Want toen zei ze, die lagere scholder zat ook toen de MULO aan verbonden. En die zei me, hij oh, hey, kan naar de HBS, maar ik adviseer u naar de MULO, want dan uh, krijg u bericht. En ik kreeg natuurlijk steeds bericht hè, dat hij het niet goed gedaan had. En dan kon ik weer flink in de gaten houden. En, uh, en, en, en, nou, en, en toen is hij overgegaan naar de HBS en vandaar naar de universiteit. Nou, kijk eens aan. Kijk. Maar ik bedoel, zo'n kind had de maatschappij geld kunnen kosten. Alleen maar omdat ze hem kwijt wilden. Als ze nu, want hij zou nu, zegt ze, u, hij waarschijnlijk een, een etiket of een diagnose hebben gekregen van ja. stoornis. Ja. Ja. Ja. ja, en zij en, en, zuiver van de scholen, hoor, dat ze geen zin in hem hadden. Ja, maar is het geen zin of ook onvermogen? Want daar nee. hadden we het vorige met, met uh, Elze over. Die zei van ja, scholen trekken het ook gewoon niet. Ik weet niet, nou, ze konden hem niet aan. Nee. En de, met, met, met veel adviezen en zoeken hadden we de goede scholen. En die konden hem wel aan. En toen ging alles van alleen. dat nou, is. goed zo. Mevrouw Holderings mag ik u nog een lang leven toewensen? Oh ja, dat zal wel. Ik kom uit een slag waar ze allemaal honderd worden. Oh, nou, dan spreken we elkaar God, nog, nog wel een keer <laughs> Een fijne <laughs> nacht nog. Ja, dank u wel. Dag hoor. Dag. Eetje, goeienacht ook. Goedenavond, mevrouw. Ook een zoon, maar iets, iets jonger hè, geloof ik. Die, uh... die is negen. Die is negen, die negen kijk dit jaar. En wat, ja, wat en is er volgens het, is, het etiket het mis? Echt, wat ja, ik, is er volgens ik, het ja, etiket ik, ik zou, e mis? Ik, zou, ja, ik, ik wilde eigenlijk om, te, om, om, om pleidooi te willen doen. Om de kinderen niet zo vroeg uh, te, te, te, te, aan, de, aan de pillen te laten gaan. Okay. Mijn zoon die is vanaf de vierde jaar, vanaf de vierde, toen hij pas op school ging wennen. Ja. Uh, werd er aan ons, want hij is niet druk. Hij is lief aardig. Hij is rustig. Hij, heeft, uh, hij is een broer, dus hij heeft nog twee jongeren, uh, of, uh, een zusje en een broertje. Uh -huh. En het gaat heel goed thuis. We hebben geen last. Het is gewoon rustig thuis. Maar alleen op school is het lastig. En er, werd, er wordt um, ja, naar mij eens in toch vroeg uh, medicatie toegediend, zodat die kinderen zich um, ja, goed kunnen ontwikkelen. Want even wat uh, gaat er thuis de, dan mis? Of wat gaat er op zegt... school mis, bedoel ik? Wat zegt u? Wat is het verhaal dat er op school misgaat? Nou, uh, ja, het is, is vaak genoeg dat hij, ja, de school zegt hij zit nu rustig. Hij, uh, ja, dat soort dingen. Dus het is niet, niet, niet, niet iets wat je niet van een kind kan verwachten eigenlijk, als je het zo gewoon bekijkt. En de vraag aan, van mij eigenlijk, want op het moment zitten we ermee, want hij is van... Uh, normaal onderwijs, basisonderwijs, vanaf de vierde op de vijfde is hij toen van het basisonderwijs, normaal onderwijs uh, verwezen naar uh, speciaal onderwijs. Ja. En um, de diagnose werd toen door de psychiater uh, uitzonderlijk of uitdrukkelijk gezegd van ja, niet naar op school. Maar nu hebben ze hem verwezen naar een speciaal onderwijs. Toen we naar de school gingen, werd ons verteld, ja hoor, we kunnen hem aannemen. Geen probleem. en Het komt helemaal goed. Ja, toch En um, ze, ze vertelden ons toen voor om hem aan een medicatie te zetten, Ritalin. Dus en, hij heeft dan ADHD, neem ik aan. Dat is uh, gediagnosticeerd ja. door de, de, de, de psychiater. Maar dan is voor mij de vraag, wat is ADHD? Hoe weet je wat ADHD is? Wat is de definitie van ADHD? Dat soort vragen ga je als ouder dan stellen, ga je onderzoek naar doen. Ja. En voor mij is het tot de dag van vandaag niet duidelijk. Alleen, voor mij is duidelijk wat, wat, ik, wat ik zie... Want als de FBI, CIA, veel mensen van Amerika zelf zeggen dat Ritalin bijna gelijk is aan cocaïne, dan, dan, dan ga ik heel, heel hard nadenken, mevrouw, om dat aan mijn kind te geven. Ja. Maar, maar bespreekt en, u dat soort dingen wel met de psychiater en of hij medicatie wel, wel echt nodig heeft? Dat, nee, nee, nee nou, nou, nou, voor, mij, voor mij heeft hij dat helemaal niet nodig. Dus wij hebben ons... Ook aangepast. Wij waren toen ook jonge ouders. Dus het schema voor ons was toen ook heel druk. Werken, veel werken. Dus je komt laat thuis. Dus voor een kind zou dat ook, ja, kan dat ook meespelen. Ja. Dus momenteel ben, ben, ben zijn wij. Ja, wisselen, wisselen we het af. En werken we minder. Dus vangen we, vangen we de kinderen gewoon op. En het gaat gewoon goed. Maar de school, die. Ja. Die vindt het gewoon niet goed gaat En hij moet gewoon nu naar een smokschool. Wat is en dat, een schoekschool? Dat, dat is een, een, een school voor zeer moeilijk opvoedbaar gedrag. gedrag. Okay. Maar dat vertoont hij niet. Dus het, het, het wordt maar steeds erger op erger op erger. En ik vraag me af waarom de school onze kinderen niet gewoon aan kan. Waarom kunnen we onze school niet gewoon onze kinderen toevertrouwen? Dat, ja. Zonder dat het zo uit de hand loopt in, in het onderwijs. zeg maar. En het is frustrerend voor ouders. Ja. Want ja en is het, ik bedoel, ik, ik kan er natuurlijk niet, ik heb er niet het zicht op, maar Else Odding die, die had natuurlijk net een soort gelijk verhaal. Dat ze de grootst mogelijke moeite had om haar, met name een kind die een spasma had, om die ja. gewoon op een reguliere heb, school ja, te krijgen. Heb, ja, maar ik heb daar mijn bevraging, ja, sommige ja, mijn, mijn, mijn vragen naar. Maar ja, ja zij is tot als, aan de wethouder als, en Tweede Kamerleden aan toe, heeft ze er werk van gemaakt. Dus ja, ik weet niet of ja. dat. Nee, kijk, voor mij is het, is het logisch. Als. als... 90% van de klas aan de Ritalin zit en mij kent kind of een anders andere kinderen niet aan de Ritalin zitten. Dan, dan gaat het verschil duidelijk zijn toch, yep. neem ik aan. Yep. Snap je? Dus dan, dan, dan waar, waar wat is normaal dan? Hoe yep. definiëren dan normaal nou ja. voor, snap je? En dan wordt, dan wordt het alleen voor, oude, voor jou als ouder wordt het alleen maar frustrerender, want ja, je hebt alleen het beste voor je kind yep. voor, yep. snap je? Dus ja, ik zou, ik zou willen pleiten voor ja, niet te vroeg medica uh, medicatie. Te doen, ja. die nou gewoon een kind, kind laten zijn en zichzelf laten ontwikkelen. En dan pas kan je echt zien van... Hey, want een kind, een kind, die, ja, een kind die, die groeit, die, die leert, en daar zijn wij ouders voor. Moeten wij gewoon tijd voor ja. nemen. Ja. En dat is, dat is de pleidooi die ik wil doen eigenlijk. Nou hartstikke duidelijk en goed dat u ja. daarvoor gebeld heeft. En heel veel sterkte dat. ermee. Ja, het komt zeker goed hoor. Oké, okay, ja, goed zo. Ja, hoor. Fijn dat u optimistisch blijft in ieder geval. Ja, nacht ja, okay. nog. Ja hoor, dag. Dag hoor. We gaan naar Argentinië. Marnix van Itterson. Goeiemorgen. Ja, avond hier. Ah, avond Goedemacht. toch? Ik vergis me ook altijd weer. Hallo. Wat doen jullie in Argentinië met kinderen die niet helemaal meekomen? Kinderen die niet meekomen in Argentinië, hebben, in Argentinië hebben goede kansen. Oh. Uh, het is natuurlijk een uh, flink werk voor de ouders, uh, psychologen, formulieren invullen bij de ziekenfonds uh, spreken, bij de overheid inspreken. Maar uh, 4% van de salaris in Argentinië wordt ingehouden voor sociale zaken. 4% van ieder zaken. salaris? Ja, van iedereen die wit werkt gaat 4% dus in een hele grote pot. Ja. Uh, van die grote pot hebben ze een betrekkelijk grote pot voor inderdaad kinderen die die moeilijk meekomen op school. En uh, uh, ik heb uh, het voorbeeld van een collega op mijn werk... die heeft een klein zoontje van vijf jaar... die vanaf zijn geboorte moeilijk meekomt. Hij heeft alle procedures uh, gevolgd... en zich, uh, de, de juiste, de juiste uh, medische, uh, hoe dat dat, testen. Mm -hmm. En uh, uh, vandaag heeft dat kind... de oogtijd heeft geen scholen voor kinderen die moeilijk... Uh, de overheid uh, financiert het wel, dus ondersteunt het via ziekenfondsen weer. En uh, zijn zoontje gaat naar een privéschool. Daar zitten zes kinderen in één klas met twee leraren. Uh, dat gaat tot 20, uh, vanaf de vijfde, to, vanaf de 15e 20 jaar kunnen de kinderen daar blijven. Okay. En uh, zo'n school kost wel een kleine 1200 euro per maand. En de overheid betaalt. 100%. Maar is dat voor uh, alle de, kinderen dan toegankelijk? Uh, ja, hij, ik heb bewust gevraagd. Uh, hij zegt, uh, de procedure is niet makkelijk. Dus als de ouders niet door die procedure komen, dan is het natuurlijk niet voor iedereen makkelijk. Maar tenslotte wel, ja. ja, ja. Het is dus niet, uh, okay. En je moet wel ergens in de ziekenfonds zijn en, uh, en, en, en dan maar op. Ja, want ik zit te denken, kinderen die dus uit een heel arm gezin komen... die zijn niet eens misschien verzekerd en die kunnen daar dus dan die, niet voor in aanmerking komen. Ja, die hebben vaak geen verzekering. Nee. Die, die zitten... Die, die leven meestal aan de rand van alles. Dus ook heel moeilijk om dan bij de psychiater ja. juist uh, een ja. te krijgen. Maar als je als ouders dus in staat verzekering hebt en in staat bent om uh, nou ja, alles te... Alle, administratieve romslomp te begrijpen, dan heeft je kind in ieder geval uh, echt een privé school. Jeetje, ja. dat ja. is nog. Ja. Maar wordt daar massaal gebruik van gemaakt of valt het mee? Heb je het idee van nou, het wordt niet uh, overgediagnosticeerd in ouderen? Uh, nee, dat is heel moeilijk om daar uh, goede statistieken van te hebben. Hm. Maar er zijn betrekkelijk vele scholen, allemaal privé. En, uh, en het, is altijd, het is natuurlijk heel punctueel werk. Het is dus nooit massaal en groot. Nee. Maar Altijd uh, instituten die, die, die daar. Uh, maar dus wel betaald door de overheid? Natuurlijk, de, Het wordt wel betaald. Ja. Natuurlijk is de Argentijnse overheid dat wel bekend dat niet de beste betalers zijn. Dus ja. ook zulke scholen zijn bang dat ze wel eens uh, te laat betaald. Of ja. helemaal niet. Dat, dat bestaat natuurlijk wel. Ja, en het onderwijs meer in het algemeen? Is dat, uh, is dat hoogstaand in Argentinië? Je hebt historisch gezien een uh, hoogstand onderwijs. Uh, alsnog, alsnog, als je altijd het Amerikaans niveau vergelijkt is het hoog, ook hoogstaand. De laatste 50 jaar... Daar zie je dat het minder wordt. Steeds minder. Uh, de universiteiten en de scholen... zijn van de staat. Die zijn overvol. Uh, slecht uh, Met slecht equipment. De bevolking is gegroeid. En de overheid heeft weinig aan, aan nieuwe capaciteit gedaan. Dus er wordt... Uh, volop gebruik gemaakt... van privéscholen. Ook van privéuniversiteiten. Als je de kwaliteit wil aanhouden... Momenteel is het nieuws van vandaag dat uh, de, de leraren, die zijn gegeven, maar liefst 17 verschillende vakbonden, die, zijn, die hebben een globale stakingen geroepen. Ze willen oh, ook. Uh, nog meer salaris. Daarbij mag ik zeggen dat Argentinië de hoogste inflatie van de wereld betreft wordt, na Venezuela. Dus de leraren dat natuurlijk goed gelijk in dat ze, dat ze ook ja. uh, een salarisaanpassing willen. Maar uh, gelukt om een globale staking. Dus de kinderen die op 1 maart weer na de lange zomer naar school moesten, zijn nog steeds niet naar school. Miljoenen kinderen zitten te wachten uh, tot er een uh, onderhandeling tussen overheid en leraars, uh, ja, vakbonden uh, plaatsvindt. Zelfs de provincies die onderhandeld hebben met de leraren, zelfs die staken in solidariteit met haar. Nou, ik hoor wel, we zijn niet het enige dat land wat een onderwijsprobleempje heeft. Maar niks mag ik jou danken. Nee. Ik wil nog snel even naar één beller toe die, uh, die nog gebeld heeft. Wij spreken elkaar binnenkort weer. Nee, graag. Dankjewel. Ja. Dag hoor. Dag. Ik wil nog even naar het verhaal van Ben toe. Goeie Ja, dat ben ik, geloof ik, of niet? Ah, dat, dat hoop ik wel. Ja, uh, nou, ik heb niet zo veel tijd geloof ik. Nee. Uh, ik ben Ben Bos, ik ben huisman. Ik heb een zoon die werkt op dit moment in uh, Parijs bij Thales. Uh, tijdelijk, een half jaar ongeveer. Ja. Yeah. Uh, uh, hij is destijds doodgeboren. Hij, hij is gereanimeerd. Hij oh. heeft daarbij hersenbeschadiging opgelopen. Uh, hij is op de kleuterschool. Werden wij bij de kleuterjuf, dus een juffrouw met een uh, kleuterkweekachtergrond. Werden wij na zes weken bij haar geroepen. En die zei: Er is iets met uw kind. Het was mijn eerste kind. Ja. Yeah. In huis van, ik weet niet of ik het al gezegd heb. Yeah. Ja. Uh, en het was mij dus, ja, hij was altijd een vrolijk, dromerig jongetje. Intelligent. En de juurvrouw zei, uh, is het met uw kind? Uh, de kleuterschool zal je wel doorkomen, maar het kan zijn dat het op de lagerschool school misgaat. Mm -hmm. en? Uh, na een half jaar op de lagere school, dus uh, groep 3, is het inderdaad misgegaan. Hij heeft toen een, een soort afscheidsfeestje gekregen in groep 3. En is toen naar de basisschool gegaan, of naar de speciaal onderwijs gegaan. Uh, hij heeft zes jaar in speciaal onderwijs gezeten. Ik moet zeggen, op, hij, uh, ik hoorde vanmiddag dat er uh, over het speciaal onderwijs nu, mijn zoon is nu 29 hè. Ja. Als je nu op speciaal onderwijs terechtkomt, dan kom je weer in een soort groepsgebeuren terecht. Ja. Waarin het tempo van het onderwijs bepaald wordt door het gemiddelde van de groep. En toen waren de groepen veel vlak. kleiner hè? Ja, maar dat, dat was bij mijn zoon dus nog niet zo. Mijn zoon kreeg dus gewoon speciaal onderwijs... omdat ieder kind een speciaal kind is. Ja. Uh, hij heeft speciaal onderwijs gedaan. Toen is hij naar het gegaan, twee jaar. Toen is hij uh, vier jaar naar het LTS geweest. Uh, daarna uh, vier jaar uh, MTS. En tijdens de MTS werd hij dus... Uh, door zijn medeleerlingen, collega's in de klas aangewezen om mee te doen met uh, vakkangers. Uh, het is een beroepenwedstrijd voor uh, metaalindustrie. Uh, Je moet hem alleen wel gaan kort en goed het slot He? want het is hij een is... positief eind in ieder geval, geloof ik. Hij zit nou, nu ja, in Parijs. Hij is, hij, is, hij, heeft, uh, hij is naar Helsinki geweest met de vakkaniërs, met de uh, Wullitschils. Hij is daarna. Uh... Ja, Ben, ik moet het echt gaan afronden. Hij zit ja. nu in ieder geval in Parijs. Ja. En, en ja, ik wilde hij toch ben nog ben kort jouw verhaal hij, horen, omdat ik het heeft fijn HTS vind. Af, hij heeft de HTS afgerond. Kijk, en hij nou. heeft, heeft nu een ontzettend goede baan. Kijk. En dit soort mensen. Hij heeft, ik heb hem van de week gesproken. En hij zegt. Als ik nu zie hoe het nu in het onderwijs gaat. Dan was ik nu erop oud geworden. Dan was hij een blower geworden of een. Uh, ben, het, je verhaal is helemaal duidelijk. Sorry dat ik je zo bruut moet afronden, maar het is bijna twee uur. Dus we gaan er een eind aan breiden. Dank je wel okay. nog voor het positieve verhaal. Want ik wil heel graag nog even zeggen... dat u vooral moet blijven luisteren naar Radio 1. In Amerika is het namelijk Super Tuesday. En Omroep WNL pakt helemaal uit met een All American Night. Tot zes uur vanochtend wordt u helemaal op de hoogte gebracht... van alle uitslagen. En zitten er een hoop commentatoren die u van alle analyses voorzien. Veel plezier ermee. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. Een CRV.